Easy to break its code Would you like to know what's in it? Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio.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 van ja. wat waar is op dit moment en wat werkelijk, wat werkelijk gezegd wil worden en je zei van het is moeilijk om te herkennen welke, welke stem nou van je ziel is en welke van je persoonlijkheid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 Zo simpel is het eigenlijk. Doe waar je hard naar uitgaat, doe waar je van houdt, doe waar je blij van wordt. Laat je niet beperken door, door die oude overtuigingen die je ofwel buiten je projecteert of van binnen. Ja, follow your bliss. en dan geloof ik heilig in een zeer vreugdevol bestaan. Dan wil ik toch een dilemma um, op tafel leggen, ja. dat kom ik regelmatig tegen in mijn omgeving.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 My heart is filled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 Ja. Dus, uh, en dan, kom je, dan krijg je ook ruimte. Ja. Uh, en natuurlijk stemexpressie, dansexpressie, zoals jij dat zegt. Welke vorm uh, is je ook dat kiest ook prima. om die overtuigingen ja. of die oude pijn uh, op te lossen, dat maakt niet uit. Als je het maar ergens een keer aangaat. Ja, ja het is elke keer wel weer het...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 En wat weerhoudt je? Dus wat zijn de tegenkrachten? Wat, wat houdt je tegen om, uh, in die vrijheid? En vervolgens, wat is eigenlijk het lied van jouw ziel? Wat is eigenlijk jouw gave? Wat is eigenlijk jouw talent? Wat kom je eigenlijk doen? En we doen een aantal oefeningen om daar, om daar bij te komen, om daar grip op te krijgen, om daar verbinding mee te krijgen.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 Dus ik zei, ja dat doe ik ook. Dus dan prikte ik snel een datum en dan, uh, uh, dan ging ik dat doen. En dan zeiden ze, um, dan geef je ook weekenden. En dan zei ik, ja hoor, dan prikte ik snel een weekend. Uh, doe je dit ook voor bedrijven? Ja hoor, en dan verzond ik snel een bedrijfsplannetje uh, uh, cursus. Dus ik heb eigenlijk steeds op de vraag gereageerd die kwam...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 Om je stem te bevrijden. En dat en is daarmee, in je als je Delft, en daarmee kan. jezelf. Dat is in Amsterdam. Oh, in Amsterdam. Daar heb je een uh, soort praktijk. Ja. Oké, okay. prima. Yeah. Okay. Um, ja, en je website is ook uh, te luisteren op uh, of te luisteren, te zien bij uitzending gemist. Okay. Vanaf morgen uh, is dat uh, op ...www.inspiratieradio.nl Dus als u het niet goed heeft gehoord, of u had geen pen bij de hand, kijk morgen op inspiratieradio.nl... bij uitzending gemist. En dan ziet u de website ook. We zijn er alweer uh, doorheen door, uh, door deze uitzending. Nou, Erica, ik moet zeggen, ik vond je een hele inspirerende gasten. En, uh, ik vond uh, de uitzending erg uh, ja, waardevol. Er kwam veel mooie dingen omhoog. Nou, Herman zei dat ook al. Herman. Het is een stralende uitzending. Ja. <lacht> ik heb begrepen dat er uh, webcams gaan komen hier in de studio. Nou, dit is echt een uitzending gemist, want het is beeldgeluidkwaliteit. Uh, het is een, uh, een sterretje om naar te kijken. Ja, ja dat kunnen wij alleen maar eens beoordelen en doen.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 Tot morgenavond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man te brengen. De gemeente meldt dat aan het begin van de avond tussen de 75 en 100.000 mensen langs de verschillende kraampjes en kleedjes struinden. Verwacht wordt dat de Vrijmarkt in totaal 300.000 bezoekers zal trekken. Naast de Koninginnedag Vrijmarkt zijn er ook optredens binnen- en buiten podia in Utrecht. In Amsterdam is het na de overwinning van Ajax op FC Twente even onrustig geweest op het Leidse plein.